De VS moet dan wel de sancties tegen het land opheffen. Het nieuwe toestel van Boeing, de 77X, heeft vandaag voor het eerst gevlogen. Het vliegtuig maakte een testvlucht vanaf Painfield, vlakbij Seattle... naar de bedrijfsluchthaven van Boeing. De 77X is de grotere en efficiëntere versie van de succesvolle mini-Jumbo, de 777. Het toestel moet de concurrentie aangaan met de vernieuwde Airbus A350... die recent is gepresenteerd. De succesvolle presentatie van het nieuwe toestel komt voor Boeing op een goed moment. Het Amerikaanse bedrijf kwam de afgelopen anderhalf jaar voornamelijk negatief in het nieuws vanwege de crisis rond de 737 Max-toestellen. Oudvoetballer Rob Rensebrink is overleden. Rensebrink was in de jaren 70 de linksbuiten van het Nederlands elftal. Hij speelde in de WK-finales van 1974 en 1978. Op het WK van 1978 scoorde hij vijf keer. Maar in de tijd van de verloren finale tegen Argentinië... schoot hij tegen de paal. Als clubvoetballer speelde hij negen jaar bij Anderlicht... waarmee hij twee Europa-cups won. In 2012 werd bij Rensse Brink de spierziekte PSMA geconstateerd. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van die ziekte. Rob Rentsebrink was 72 jaar. Feyenoord heeft in Almelo met 3-2 gewonnen van Heracles. De ploeg is voor de negende keer op rij in de eredivisie ongeslagen... en staat nu derde in de eredivisie... RKC heeft verloren van VVV. De ploeg uit Venlo wist er 2-1 van te maken in Waalwijk. En hier vanavond won AZ met 2-1 van Heerenveen. Het weer, het is bewolkt en de temperatuur ligt rond het vriespunt. Lokaal kan het wat mistig zijn. Morgen is het... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Don't don't that we knew don't we that we knew don't don't that we knew don't we knew stay that we knew don't don't so so that we don't we knew that we Supposed to be, stumble back home so drunkenly, saying that you wanna make love to me. I know I'm not your commodity. Taking me for granted now, you gotta leave. I don't wanna hear your apologies, no more lies. Ooh yeah, and I know where you've been tonight. Ooh yeah, and I know she don't treat you right. Ooh yeah, baby, you do this to yourself. If you ain't happy by my side, you should go. By See what's true. I see what's right. I see what's true. when it comes to us Yeah. Yes, here we go.